Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. De Verenigde Naties heeft op basis van satellietbeelden berekend... hoeveel gebouwen in de Gazastrook verwoest of beschadigd zijn. Het gaat inmiddels om 63 procent. Door de satellietbeelden kon de VN ook de hoeveelheid puin in de Gazastrook berekenen. Dat is nu 42 miljoen ton, een verdubbeling sinds januari. In Gaza-stad is de verwoesting het grootst, maar het afgelopen half jaar werd de meeste schade aangericht in Rafah. De oppositie van Venezuela zegt dat zeker zes gewapende mannen... het kantoor van de oppositieleider, Marina Corina Machado, zijn binnengevallen. Ze hebben documenten en apparatuur meegenomen. De aanval gebeurde na een oproep van president Maduro om Machado te arresteren. De oppositieleider van Venezuela is ondergedoken. Het is al dagen onrustig in Venezuela. Maduro de verkiezingen won. Uit verschillende landen klinkt er twijfel of die verkiezingen wel eerlijk zijn verlopen. De Amerikaanse minister van Defensie heeft Israël laten weten dat de VS zijn leger in het Midden-Oosten gaat versterken. Volgens de minister is dat om de verdediging van Israël te ondersteunen. Hoe de versterking eruit ziet is nog niet besloten. En het is een onvergetelijke avond voor BMX'er Manon Veenstra. In Parijs won ze de zilveren medaille tegen alle verwachtingen in. Ze trainde niet met het nationale team omdat ze buiten de selectie viel. En het programma dat ze zelf volgde met een ander team betaalt zich nu uit met een zilveren plak. Het is gewoon ja, bizar. Natuurlijk ook mijn team. Ik bedoel, ik ben ook... Buiten team om met Team Hoogma Vieten te gaan werken. En dus ja, ik hoop echt dat hun begrijpen wat de impact is van mijn reis hier naartoe. Want dit is gewoon echt letterlijk. Niet alleen figuurlijk, maar ook letterlijk de reden waarom ik hier nu sta. Ook de Nederlandse Merel Smulders stond in de finale. Zij greep naast een medaille en werd vierde. Dan nog het weer vanavond is het droog in de nacht koelt het af naar 14 graden morgen krijgen we in het oosten van het land wat buien de temperatuur is een graad of 23 Zin in Zandvoort is zin in ZFM met nu het weekend in Jokeza chez de retour. Jokej zache de retour. No